11 uur. Goedemorgen, ik ben Dilekeersa. Dit is het nieuws van NOS op 3. Gemeentes bespieden hun burgers via Facebook en Insta. Gemeentes checken berichten op social media. Bijvoorbeeld om erachter te komen of mensen gaan rellen of demonstreren. En daarvoor maken ze soms net profielen aan. Ze doen dus alsof ze een gewone burger zijn, zodat ze anderen makkelijker in de gaten kunnen houden. Dat mag helemaal niet, zeggen experts. Alleen politie en inlichtingendiensten mogen mensen op die manier bespieden. En daar gelden strenge regels voor. Het is weer drukker op de weg. Volgens de AWB hebben veel mensen een auto gekocht om niet meer met de trein of bus te hoeven. En los van de drukte op de weg is ook ons rijgedrag veranderd, merkt deze drukker. Vooral de, de, de automobilisten vind ik uh, negatief veranderd in hun, in hun rijstijl. Uh, snijden je uh, uh, middelvingers, alle bewensingen die je maar eigenlijk maakt winsten... die worden naar je, naar je kop toe gesmeten. Uh, zulke lontjes. Op veel plekken zitten we alweer op ongeveer 85% van de drukte van voor corona... Beschuit met echte muisjes in de toren van de Lange Jan in Middelburg. Daar zijn vier slechtvalkjes uit hun eigen gekropen. En dat is een verdubbeling alweer. Twee jaar geleden werd er in de toren één slechtvalkje geboren. Vorig jaar twee en nu dus vier. Waarschijnlijk komt dat doordat er geen vlaggen op de toren zijn opgehangen. Zodat mama en papa slechtvalk rustig konden broeden. Steeds meer Nederlanders worden zanger van beroep. Er zijn nu meer dan 4000 professionele zangers in ons land, heeft de Telegraaf opgevraagd bij de Kamer van Koophandel. En dat zijn er bijna anderhalfduizend meer dan vijf jaar geleden. Volgens de krant zijn ze geïnspireerd door succesverhalen als dat van Duncan Lawrence. This is. to dreaming big. This is. to music first, always. thank you. Thank you. Een op de drie zangers woont in Noord-Holland. In Zeeland en in Drenthe lopen de minsten rond. Het weer een mix van zonwolken en buien. In het oosten kan daar hagel en onweer bij zitten. Het is vandaag een graad of CFM. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er nu wat vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij knooppunt Velsen drie kilometer met een kwartier extra reistijd. Dat heeft te maken met de tunnelopening. Tot zover de verkeersinformatie.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 Across the nation A chance for folks to meet They're laughing, singing And music swinging They're Dancing in the street Philadelphia, PA City, North Beach in the scene City, North Don't forget the motor city City, North On the streets of Brazil Martijn en de Vandellers. En dit was later David Bowie en Mick Jagger met Dancing in the Streets. Welkom in het tweede uur van deze kant-en-vals-show. Hoeveel uh, ja, Nou ja, goed, ik moet het uh, doen. Want uh, vorige week uh, had ik uh, verzuimd een uh, paar keer Hans Botman te noemen. In uh, de uitzending een beetje... Oh. Nou, Omissie nee. bijnazijds. Zeg het nog maar een keer. Zeg maar kan nog wel eens, joh. Zeg maar Hans Botman. Hans, Botman. Ja. En, Hans Botman. En, en we zitten nu Hans vandaag met Botman. Tino Stuyck, Gerloogman en mijzelf, Jaap Koper. Hé hey jongens, Ja, ja. Zeg ik, mag... ja. ja joh, ah, dat was vorige week. Hans mag Botman. Ik, mag ik even aandacht? Ja, tuurlijk. Uh, we hebben een nieuwe ijszaak in Zandvoort. Ja. Oh, die heb ik ja? geïnterviewd. Lucky Luciano. Ja. Ik heb er al een uh, ijsje gekocht. Ja. Oh, je bedoelt die tegenover MMX. Ja, Nee, hoe is het? Excel. Ja, een, ah, een Heerlijke eisjes. Ik ga geen reclame maken, maar. Het leuke was, ik heb, uh, een paar weken geleden heb ik deze dame geïnterviewd. Oh. Dat was wel een, uh, en ik op een gegeven moment. Op een gegeven, hoe zei jullie dat we uh, hebben uh, begonnen? Heet ze, heet ze en, Lucy? Nee, zij heet. Uh, oh. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Je weet het <laughs> nee, niet. Nee, maar, Lucy <laughs> en, maar ik vroeg me af hoe ze dat aangepakt hebben. En toen zei ik. U bent vast niet over één nacht ijs gegaan, <laughs> Dat zei ik op een gegeven moment midden in het interview. <laughs> Dat was het nu stoppen, nee. maar <laughs> ah, Tino bleef <blijft laughs> nou. <laughs> Ja, dat ik wel, uh, ja ik zeg ja sorry juist <laughs> yes, ik ben dol op grijze woordgrappen maar deze, maar deze was echt, heel slecht uh, deze ja, was heel slecht die is ooit uh, ja. een aantal weken geleden of een maanden geleden stond hij in het zand suffertje inderdaad toen was met, het ging het om de ijsbaan op het, uh, op, het uh, op het op het plein ja. dat het niet doorging. en bij voor deze beslissing waren ze inderdaad niet over ijs ja. ja. nee, ja. ja. ja, hij kwam wel hij kwam zo in me op ja en het was een schot voor open goal. Dus ik denk, ja, ik mis hem niet. Nee, nee, nee. God. jammer. Jammer. Ja, jammer. Maar ja, een autistische kleuter in Amerika... Ah, ja. die, die, nee, die, ja. heeft, die heeft stiekem voor 2150 euro aan sponsoren. <lacht> Verkomen ze die dan ook dan? <lacht> ja, de vierjarige oh, Noah uit New York... ja, hij had zin in een ijsje. En in plaats van eentje de vraag... zijn moeder besloot hij zelf te gaan shoppen... op haar account op Amazon. Oh. Het resultaat was een rekening van 2150 euro. <lacht> Hij bestelde 51 dozen van de ijsjes met, met sponsbob. En in die dozen zaten 918 stuks om, omgerekend. 2151,8. Oh, nou, goed. En uh, ja, de ijsjes zijn teruggestuurd. Nou, toch. Of de, de ijsjes terugsturen, was geen optie natuurlijk. Dat uh, schrijft de lokale zender ABC7 in New York. Maar het is, want het is natuurlijk tegenwoordig is natuurlijk heel veel... wat je elektronisch via <lacht> je computer bestelt... is gewoon één keer op de knop. Want ja. je creditcard is ingevoerd toestand. En als je naar kijkt, een kind, kan het natuurlijk gewoon... Uh, ja, natuurlijk. Een kind kan de was doen. Ja, ja. En Als, als zo'n kind van vier dat twee keer ziet... dan weten ze hoe het werkt. Ja, wist je het, hè? Nou ja, ik zou het ja. toch echt wel... Uh, ik zou het voor de rechtbank laten komen. Toch? Nou ja, ik ja. zou niet van een ijs stellen dat... Uh... Ijs. Ja, een eis. <lacht> ja, ja, <ik lacht> Eisenbecker, die de weten. Ik zag dat als een Maar ja, dat uh, was ook wel grappig, want ik zag voordat, want Luciana is natuurlijk de concurrent, hè? Ze zit natuurlijk in het oude pandje. komen ze ook van Sanremo? Mm -hmm. de, zij is dat van de, weet het, Sorry, Daar komt Er dus komen twee Lucianas bij, maar Sanremo ging natuurlijk in de counterprogrammering. zag ik, zag ik zag eerst op Facebook... Ze hadden een nieuw ijs. Oh, één en ik heb er een foto van gemaakt. Maar moet ik me daarbij voorstellen? Ja, precies. Ja, dat wou ik net zeggen. Ja, ja precies. Ja. Maar, kijk, dat vind ik zelf als smurfenijs. ijs. <laughs> Welke gek. Hoeveel, hoeveel IJs. kleurstof kun je in ijs duwen? Nou, goed, ja. ga maar kijken. Nou ja, dat kan. Smurfijs ijs geeft licht in de donker. Ja. Dat is echt niet normaal. Maar één oor een ijs. Ja, ik, heb dan, een, ik, heb is, ik heb in Rotterdam een keer... Uh, uh, heb je al eens gegeten? Ja, heerlijk. Ja. Ja, lekker hoor. <laughs> Vooral puntjes in chocola. Zitjes chocola -in. Ja. Dat Heb ik ook gehoord, ja. Nee, in Rotterdam heb ik een keer een ijsje gegeten. Het was het allerlekkerste ijsje wat ik in Nederland ooit heb gegeten. En het was van uh, uh, deeg. Een deegijsje. Deeg oh ja, ja, ja nou. Nah. Ben Jerry's hebben dat ook om ja. te worden zo lekker. Ja, dat is inderdaad alsof ja. je cake cakebeschot zit ja, te ja, eten. Ja, ja dat ja, is ja, ook wel fucking leuk, jongen. We uh, hebben <laughs> de grappigste qua ijs. Mijn, mijn vrouw woonde ooit in Italië. Een aantal jaren. En uh, haar zwager, die was ijsjunk. Mm -hmm. uh, die was echt verslaafd aan ijs. Net als ik verslaafd aan soep ben, dan kun je me s'nachts wakker maken, was hij slaaf aan ijs. En toen nam zij mee in Florence naar een ijsalon waar ze kleine 200 soorten ijs hadden 200 soorten moet je voorstellen je binnen hier zo'n bord en, dat je, en toen bleef hij staan toen ging hij je hij bevroor gewoon ja? en toen stond hij te kijken zei, wat wil je zei, ik doe maar vanille ja. wat, wat op zich ook nog wat is een krankzinnige opmerking, ja. doe maar vanille want er staan 200 en dan doe je vanille maar vanille is natuurlijk eigenlijk het ziet net als een huiswijn als je ja. in een goed restaurant ja. zit en je bestelt een huiswijn dan weet je gewoon, dat moet een goede wijn zijn. Ja. Dus, dus vanille-ijs moet goed zijn. Maar ja. dat is natuurlijk van alle soorten die je kon kiezen. Doe ja, <laughs> nee, nee, maar vanille. Friljant. Ik weet niet wat toch? Nee, maar zo werkt het wel. Ja, nou ja, ijs, en, ja. Uh, ja ijs is... Oh, ik misschien denk, dat, misschien ik, ik, ik niet, een brief wat ik, wat dat je kan ik, maken naar Ice Ice Baby. Uh, dan moet ik hem even zoeken. Nee, maar ik heb meer iets. We hebben het over eten. Maar ja. ik, uh, toch moet je er een beetje voorzichtig mee zijn met eten, hoor. Wat? Nou, uh, als je dat uh, ja, op, een, uh, op een bepaalde manier doet, dan kan je op een gegeven moment uh, ook een uh, celstraf uh, ervoor krijgen. Want uh, er is in uh, Amerika is er een man veroordeeld omdat hij het uh, bord van zijn vriendin uh, aan het uh, leeg eten is. Uh, maar oh. deed hij dat bloot of wat waar? Even kijken wat, uh, wat er uh, staat. Het uh, restaurant, wacht even. Een man uit Texas is in dezelfde land... omdat hij een restaurant in Atlanta uit het bord van zijn vriendin at. Het restaurant deed aangifte van diefstal van diensten... en kreeg gelijk En een oh. 40-jarige man, Dan Limskomp genaamd besloot met zijn vriendin om maar een maaltijd te bestellen... en samen uit één bord te eten. Dus dat, uh, dat is een beetje in het kort het verhaal. Maar dat ah, pikt de, de, de, dat het, het restaurant. Dat is gewoon een beetje gierigheid van het restaurant, begrijp ik. Dat ja. zou zomaar kunnen. Dus, maar, ja, ja. maar dan moet je gewoon uh, eigenlijk uh, uh, een dubbele portie bestellen, denk ik. Right. Of zoiets. Wat gaan we draaien voor een uh, muziek? Ja, dat de is uh, de beurt aan Ger. Want? Je doet dus het op tourbeurt of zo. Ja, zoiets. Ik, ik heb geen idee. Nee, ik ja, weet maar, niet of uh, het nieuw is. Hm. Maar uh, ik heb nog wel wat... Ach, Don Henley. Eén keer. Lekker. Goed. Heel goed, hè? keer goed. Eén keer goed. Één keer goed. Uh. Een beetje Eagles hè? Het is of de Eagles of Don Henley of de uh, Beach Boys. Leeft hij nog, Don Henley? Uh, ja, Glen Frey niet meer. Ook oh, Glen Frey was. Ja, uh, Glen Frey ofleden, is overleden. Ja. Die heeft ook ja. een paar solo hits uh, gehad hoor. Ja, ja, ja, ja zeker. zeker. En, uh, dat zijn uh, wel uh, fijne. fijne. Hey, om, om nog even over dat ijs terug te komen, wat me uh, uh, verbaast is dat het oude Gerardi, dat staat nu te koop. Ja. Waarom? Waarom wordt dat dan niet door een ijszaak gekocht? Um, dat kan ik je wel vertellen. Is het te duur? Nee, ik heb geen idee. Kijk, Giroudi zat daar ongeveer, ik denk meer dan 50 jaar. Ja? Mijn moeder, uh, God haar ziel, die heeft daar nog ijs geschept. Kunnen we ja. gaan? Um, en uh, dat, ik heb de laatste foto gemaakt van het bord, want dat neonbord hangt nog aan de gevel. Dat zou ja. ook weg natuurlijk. Uh, en het is een prachtige pand, hè? De zijkant is heel erg. Ja, maar wat ik Bijzonder. denk. Dat, dat Luciano is natuurlijk in het oude Sanremo-pandje gaan zitten. Mm -hmm. uh, en halverwege de kerkstraat zat natuurlijk. Omdat dat loopt. Maar blijkbaar zit daar ook nog een Sanremo op dat hoekje, weet je wel. Mm -hmm. nou die souvenirs nou. En dat Luciano heeft dat ijsselontje gezocht. Naast, uh, uh, naast de Hema, zou ik maar zeggen. Naast de bierwinkel. Ja. Omdat daar de loop zit. Ja. En net als die, het, het pleintje in Zandvoort is natuurlijk waar. Je had een frietje, je had een ijsje, je beledigt iemand, je loopt weer door, je gaat weer terug. Nee. Eep, okay. <laughs> en wat gaat er nou met het pand gebeuren waar uh, het frietpaleis zat? Want het is helemaal verbouwd. Dat, is, dat zijn de drommeltjes. Zou uh, je een drommeltje moeten bellen? Volgens ja. oh, mij is het nog van de drommeltjes. Ja, ik weet niet, er zal geen friettent meer komen. Nee. Ja. Hebben nu wel, we hebben nu volgens mij één, twee. Nou, het valt wel mee. Ja, we hebben er twee. Ja. Nou ja, en je hebt... boven aan de kerk staat weer Big Mouse. Misschien een leuke opmerking. Ja, dat is, dat is tegenwoordig uh, iemand je uit de, Noor, Die was vroeger in Noord uh, actief. Die man die zit er nu daar. Waar? Uh, uh, op het Badhuisplein, waar jij het over hebt. Die, uh, die had eerst een zaak in Noord. Oh, uh, een frietzaak? Uh, ja, dat was uh, naast de Vomar. En is dat de Chinese meneer? Nee, het een, een, is hadden. een... Uh, laat ik het even netjes zeggen. Een Noord-Afrikaanse meneer. Die, uh, okay. die, die, die, die meneer had eerst in... Uh, noord, ja. Naast de FOMAR had hij. Ja, kom, daar een, een snackbarretje of zoiets? Ja, Nee, hij heeft nu die die waar je het net over had, op het badhuisplein bovenaan de kerkstraat. Oh, de, wat de Big Mouse was ja. of nog steeds ja. is of. Ja. Ja. Oh, Oké, okay. daar nou zijn we helemaal bij. Boven aan de kerkstraat. Friettechnisch, kerkstra. ja. Daar ja. ja. ja, heb ik kerkle? toch gewerkt? Heb ja, jij daar gewerkt? Vorige ja, Ger nee. van de Berg. Ja, ja, ja. Ken je die nog, die man? Ja, van, ja, zeg maar. Gert van den Berg. En die, en, en die uh, hadden kip en spit. oh ja, ja, ja, ja, ja. En toen moest ik beneden in de kelder... Oh. kippen aan het spit reigen. En een kont vol stoppen met kruiden. oh echt? <laughs> ik heb dus is niet al het goed baan, er zo'n goed baantje, of ja. niet? Ja. ja. Nou, überhaupt over, een goed kippetje. Hè. Maar het ook natuurlijk... Dat weet je, of jij dat kunt herinneren... onder aan de stationsstraat zat ook een kippen... Uh, onder aan hier. de stationsstraat? Ja. ja. ja. Nou, had ja. Je, als je onder de stationsstraat... Ja. had je... Op het ene hoekje zat nu het een een verfwinkeltje. Ja. En op het andere hoekje had je zo'n kippen, kippenzak. Ja. Dan draaiden ze ook, een ja. draaide die Ik, ja. ik woon in het spoorbestraatje, dat rook je altijd. Maar. Ja. Niet normaal ja, om ja. Je op het muurtje te zitten kijken naar die draaiende kippen. Ja, goed ja, We hadden geen tv. Heb je nog wat leuks gedaan? Naar draaiende kippen gekeken, 2,5 uur. Dat best spannend. Dag. Maar ik weet nog goed, toen ik daar zat, daar beneden in die kelder, was natuurlijk de hele zomer heet. <laughs> In een kelder met, met kip aan het spieren. GDR GDR Nee, natuurlijk niet. En toen had je de hit in the year 2525. 25. Zeker in Evans. Zeker in Evans. Ja. En dus, nou moeten we kunnen. Welk jaar was dat? Ik denk aan 25, Niet nee, is jaren 60. Ja, ja, ja. geen 67, 68. Ik zal wel even kijken. Toen, Ga door. Uh, toen, toen werkte ik daar. Dus toen was ik al. Dat uh, was het hitje waar je de hele twee twee kippen stond te rijgen. Ja, en toen, naar... ben ik, toen was ik een beetje zat, en toen ben ik bij haar Kamer gaan werken. Oh ja. En heb ik uh, in de uh, in de, de, de, de afwas. De afwas bij Harro Kamer. Met dus, die gaus. Ja. zat er al in natuurlijk. En toen ben ik ook nog even. Mijn kortste baan is geweest een. Uh, ik denk anderhalf of twee uur bij Albert Heijn. En toen mocht ik naar huis. Want? Ik was met de kaas aan het bolen. Je, bent, je was met eten aan <laughs> het gooien. Ik, ik wist het. Ik wist het. Met kaas aan het bolen. Oh, ja. Wanneer was Mochten dat? Mochten we meteen naar huis? Ja, weet ah. ik wel. Oh, jaren 60, 60 ook. Ja, ja. Ik heb het even opgezocht. Uh, 1969. Was dat was jouw 69. gekste baantje. ja. 1960. Mijn gekste baantje. Ja, dat zal toch de baanspuiter geweest zijn op de slipschool. Nou, gek. Dat ja, ja, is een topbaan. beetje gek. Het is wel een gek. Uh, als je het over visite, ga je met een gek baantje erop. Een baanspuiter op een slipschool. Daar, daar zijn heel ja? veel mensen tegen. Nee, dat nee, kunnen nee maar goed, nee. maar ik ben het wel geweest. Dus, nou, uh, ik was, ik, mijn geksbaantje is natuurlijk assistent dolfijntraining ja. in Dolfinarium. Dolfirama. En daarna was ik instrumenten inpakken bij Fokker. Oh. Voor, ja, dan moest ik, moest ik instrumenten, die jaiwa Horizons en al die dure instrumenten in die vliegtuigen. Moest ik inpakken in van, het, allemaal van, de, van die piepschuim. Ja, ja, ja. Zodat die dingen niet beschadigen. Die, waren vrij, die moesten dan gereviseerd worden. Ja, ja, ja. Ja, dat was, ik heb dat maar maar ik was... Echt ger, dat was echt bizar. Dan pakte ik waar we meer jongens uit Zandvoort... die fokker werken. En ik pakte dat ding heel voorzichtig in en zo. En er was een van ja. andere local gozer die uit Zandvoort. Die <laughs> reed met zijn karretjes vol met instrumenten. En die ging, maakte een scherpe bocht... Donderstraalde allemaal op de grond. Er lag dus gewoon voor 2 miljoen aan gereviseerde vliegtuiginstrumenten. Alles straalde om. Hij, pak... Hij zette ze weer op elkaar recht. Gewoon <laughs> lekker door. Godzame liefhebber. Je weet nooit of dat het naaldje ja. helemaal recht was nog, hè? Daarna. Nee. Oh man. Ja, Frank, Frank en ik hebben natuurlijk een jaar lang bij de Fabra gewerkt, de Boezingenlieden. was dat ook alweer? Fabra was een uh, bedrijf van uh, een groothandel in uh, kantoorartikelen. Oh, ja. Leidse uh, Leids, uh, uh, ordners en, en, en plakstiften. Paperclips. En paperclips, stoelen. Nou, daar heb ik zo onbeschrijfelijk gelachen ja, met die uh, In het magazijn gestaan natuurlijk. Ja, ja dat is magazijnwerk. Altijd, ke altijd keten. Alleen maar. Plekken zoeken om te slapen. Ja. plek om te verstoppertje spelen, en, zeker ook. Ja, ja, ja, ja. en, en de, de, de directeur, de baas, dat was meneer Bakker. <laughs> en meneer Bakker kwam uit uh, Indonesië. Oh, en uh, meneer Bakker. Ja, ja. Zo nam hij die telefoon altijd op. Bakker! Ja, en toen, Maar hij had. had drie cijfers in het. Uh, uh, hoe heet het? Als je moet bellen. hoe heet het al. Ja. Drie, drie cijfers. Maar die man die wilde geen uh, groot. Uh, uh, zeg maar. ding hebben om, om door te schakelen. Dus die had allemaal toestellen staan. Nee. Met allemaal verschillende nummers. Een, een stuk of zes. En die had er allemaal kleuren gegeven. Hm. Dus toen zei je, meneer Bakker, dat is telefoon. En dan zei hij alleen maar, kleur? Ja. <lacht> en toen zeiden wij altijd, altijd een kleur die er niet bij was. <lacht> en toen zei hij alleen maar, kleur! <lacht> ja ik ga oh, is goed. De Volgende keer als Frank erbij is, dan, dan uh, uh, uh, gaan we daar wel verder op in. Want wij, zo onbeschrijfelijk gelachen. Zo on... We hebben zulke rare dingen gedaan. Ja, dat snap ik wel. Op een gegeven moment kwam er een automaat en dat uh, noemden wij de bundelo. En dan kon je dan een pakje onderleggen hè? en dan moest je met een met een met je uh, voetrem voet voet, en een niet jezelf in en dan kwam neem, er dan zo'n bundel met kranten. Ja. ja. En uh, nou dat, dat begon natuurlijk met pakjes brood, en sigaretten en alles werd er ge... inge dus alles werd vernietigd. Kinderen van vrienden. <laughs> Tot op een gegeven moment, Frank en ik zeiden, we moeten toch, weet je wel, we pakken dat de hele dag in. Frank zei ik. En en en moeten wij nou niet zelf? zelf... Ja. Een keer ingepakt had worden. Ik ook dat, je, ja. dat je weet wat het is. Ja, dus, had ik ook gedaan. Ja. Nou, ik op mijn buik, Frank erop. Nee. Met Heer, de ding in mijn Met hand. de tweeën. Helemaal. Van mijn nek tot, aan, tot onder mijn kont aan die banden. Ze Zat heel lang. <lacht> <op. lacht> ja, en toen kwam. Heren, en toen kwam Bakker binnen. Dus denk je: heren, heren. <lacht> oh, nou, alleen maar dat soort grappen. Het dus ja, leukt dus, toch een vakantiebaantje. Ja, ja. ja, ja maar ja, dan toch. een jaar lang, hè. Ik ben, weggegaan oh, ja, omdat ik ben weggegaan omdat ik dacht: ja, dat kan niet meer. Die man is zo lief en zo aardig. Ach, en we hebben Ja, we nemen het hele zootje. Ik heb op een gegeven moment de platte grond gemaakt van het hele magazijn. En daar had ik al die uh, uh, uh, dingen die, die, waar, waar, waar die, die, die stellingen stonden... Ja. had ik allemaal namen gegeven. Dus je had de Leids-Ordner-Avenue. De Plakstiftstraat. Peperlip-Ali. Ja, en achterin had je dan uh, het, het remspoorplein. Dat kon je op, even naar de wc? Nee, je, daar zaten we altijd met, met, met zo'n palletwagen te, een beetje te slippen. Oh, slippen met dat ik dat even Het allemaal al een remspoor ook. <laughs> <Ja>. <laughs> dus op een gegeven moment heb ik dat heel serieus aan meneer Bakker voorgesteld. Nou, meneer Bakker, is misschien heel handig. Want ik heb, uh, nou, die man was helemaal... Die vond het geweldig. Die was echt... Dat, dat, ja, wat een goed idee, Ger. En leuk. En, uh, dus en het was, was nuttig met... omdat? Ja, nee. omdat je dan wist waar iets oh, al? Oh, nee. Dus had ik allemaal bordjes gemaakt. Oh, wat <lacht> nee. goed. Het was verschrikkelijk. Niet heel veel tijd over, hoor ik. Nee. <lacht> en op een gegeven moment was hij, uh, moesten we op kantoor komen, Frank en ik. En toen zat die heer, uh, ik moet toch even kwijt. dat er uh, uh, wat dingen gaande zijn hier die niet uh, uh, horen. Op het Remspoorplein. nee, paperclips. <laughs> staan allemaal geen sporen. <laughs> <laughs> Frank en ik de traaf oh, uh, over onze wangen, jongen. Dat kan helemaal niet meer. Uh. Ja, dat, dat, de Fabra is echt... Ik, ja, we moet, eigenlijk moeten we er een keer een boek van schrijven. Heb jij nog wat uh, muziek klaarstaan? Uh, ik heb uh, ja, mijn kutnummer. Uh, oh. Kan ik uh, er wel even tussendoor We Zijn we doen? er al zover? Ja, het is al twaalf. Ja, en we gaan er even een beetje uh, tv-tips doen nog. Ja, en kom. Ja, als jij een kom. kutnummer wil draaien, ga je goddelijke gang. Dan ga ik dat uh, nu doen. want uh, deze. Wil je nog iets zeggen over dit nummer? Nee, dat doe ik daarna wel. Dus... Mezen! Ja, Ze nog niet, kunst, ja. Uh, ja, we hebben ze nog niet uh, hier in de studio gehad. Maar ze zouden het wel kunnen. Akoestisch uh, spelen. Uh, komt mooi, uit Zaandam. Uh, Rowan heette ze. Uh, ik heb die Robert Zwijgman, uh, die hier uh, deel van uitmaakt, ooit in de studio gehad. Samen met uh, een uh, producer die inmiddels nu naam heeft gemaakt. Leon Paul Palmen. En uh, ja, dit is uh, het uh, laatste werkje wat ze een ja, dag of tien geleden ding, hebben gemaakt. Ik uh, geef graag het woord aan jou, uh, Tino. Oh, we gaan een beetje kijktips doen. Ja, hij heeft me een goed idee. Heel goed. Uh, normaal moet Frank altijd meeschrijven. Schrijf jij nu mee, Ger? Ik wil het. Dan doe, doe maar net het op. Of je het leuk vindt, is het niet leuk. Nou, nee, leuk. Schrijf, schrijf mee voor schrijf de volgende. Vanavond om half negen op 9, Bridge of Spies. 8.30 uur. 30. Uh, die kan ik mooi opnemen. Want... Ja? Ja, want mooi. ik had uh, de vorige keer... en toen kwam de breaker dus door. Is dat is goed. Ik ga ik doen. Uh, wat is film van Steven Spielberg met Tom Hanks. Het gaat over het verhaal van Gary Powers. Gary Powers is die man die met dat spionagevliegtuig in eind jaren 60, volgens mij, met de U-2 in 1960... Die stortte neer en die werd zeg maar, gevangen genomen door de Russen. Ze ja, vonden ja. het spionagevliegtuig. En toen hebben ze toen uit moeten leveren. En dit verhaal gaat over de advocaat, gespeeld door Tom Hanks... die ervoor zorgt dat die Gary Powers weer terugkomt naar Amerika. Dus ja. dat is best wel een... Ja, ja. Sorry, verhaal. Is met mooi. vijf? Nee, uh, SBS, nee 9. Half, uh, SBS 9. SBS 9, negen half 9. SBS 9, half negen. Dan hebben we morgen... Ja, dit is van alles op tv, maar die heb ik even uitgepikt. Woensdag, half negen. Ja, dat is natuurlijk heel grappig... Dat is, hij staat bekend als Jurassic Park uh, 4. Huh? Dus het heet Jurassic World. Ja, ik, ik heb een van die Jurassic films gezien. Met, deze is met Chris Pratt en Omar Sy. Dat is een klassiek verhaal over dat park. En dan gaan we ontsnappingen en van alles. En dan moeten we het dan weer herstellen. Gedoe. Maar het grappige is aan deze film... Ik had er eigenlijk uh, uh, niet zo heel vaak voor... Oh, maar deze werd gemaakt met een budget van 150 miljoen euro of dollar... Jurassic World, ja, dit is echt het vierde filmpje met Jurassic. die heeft 1,5 miljard opgebracht. Dat is niet normaal. Hm, de reset is 1,5 miljard van deze film, waarvan de meeste mensen nog niet eens weten dat die bestaat, want het is de vierde Jurassic Park-titel. Maar dus, uh, nou goed, dit is morgenavond half negen op Veronica. Het is geen klapper, maar het is meer als ja. grappig, ja. laat ik maar zeggen. Ja. Dan hebben we donderdag uh, een, om kwart voor elf op net vijf Las Vegas. Het enige uh, waarom het een film is, omdat de, vanwege de cast. Robert De Niro zit erin, Michael Douglas, Morgan Freeman, Kevin Kline, Mary Steenburgen. Het is echt wel een topcast. De film het is een beetje de hangover, maar dan met bejaarden, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En dat is op zich wel grappig. Dus het is een beetje lekker wegkijkfilm, zou ik maar zeggen. En door die acteurs wordt het een beetje eruitstok. Het verhaal is een beetje dun. Maar het is vooral vanuit de cast moet je kijken om kwart voor elf. Last Vegas op net vijf, donderdag. Dan hebben we vrijdag de 21. Hij staat ook al op Netflix Prisoners. Uh, om half negen op net vijf vrijdag. is een mooie film. Het gaat over Hugh Jackman, Timmerman. Uh, en zijn, zijn familie wordt ontvoerd. En hij krijgt een detective Jake Gillenhaal die tegenover hem gaat helpen om uh, de zaak op te lossen. Prisoners. Het is een vrij lange film, het duurt 2,5 uur. Ja. Maar hij is, wel, hij is wel de moeite waard. Uh, ik gaf net al even aan, jullie hebben geen Videoland. Nee, sorry, ik lieg. Als je Disney hebt, moet je naar Star toe gaan. Daar wordt Nomadland. Daar stond de Oscar-winnaar met Frances McDormand. Mm -hmm. Ook jij hebt van de week drie uh, Billboards Outside edding gezien. Frances McDormand ja. is een van de. Die hebt drie Oscars gewonnen nu voor Nomadland. En Nomadland gaat over een vrouw die. nadat ze alles een beetje kwijtraakt te huis. gaat ze in een busje door Amerika trekken met een aantal. Nomaden, dat zijn mensen die zijn waar het werk is, bolle pellen, weet ik wat allemaal. En het mooie aan deze film is dat er zitten eigenlijk maar twee grote professionele acteurs in, de rest zijn echte nomaden. Het is een bijzonder indrukwekkende film. Nomadland. als je de kans krijgt, uh, je hoeft geen abonnement op uh, Disney te nemen. Als je de kans krijgt om te zien, moet je hem zeker gaan zien. Hij zal ja. wel ergens anders te zien zijn ook. En dan kom ik op Netflix. Afgelopen week kwam Ferry kwam, uh, ja. uh, binnen. Natuurlijk, als je undercover gezien hebt wat een mooie serie was. Mm -hmm dit uh, is het verhaal voor undercover Dit is het verhaal van Ferry gespeeld door Frank Lammers Elise Schaap zit erin Hub Stapel en dan zie je hoe Ferry geworden is wat In is de serie dit is een film na de serie toe een ik vind die dat zo'n help Frank Lammers ja goede goede ja. uh, dan hebben we uh, wat ik een mooi verhaal vond is American uh, uh, American Made uh, met Tom Cruise dat staat ook op Netflix. En dat is het verhaal van Barry Seal. En Barry Seal is een piloot die uh, destijds voor de Contra's... in de tijd van Nicaragua, uh, uh, drugskartels... die man die ging, het werd door de CIA ingehuurd... om uh, drugs, wapens over heel Zuid-Amerika te vliegen. Een man we, uh, onwaarschijnlijke uh, verhalen heeft... Die ik heb hem gezien. Ja, fantastisch. Ja, ja, American zien. Mate is een geweldige film. Tom Cruise, ja, ik ben niet... Zo, Op Netflix. Tom, we merken mee. Het gaat dus over zijn vrouw. Barry Seal is uiteindelijk doodgeschoten door de, ja, ja. uh, door de, door de maffia, natuurlijk. Mm -hmm. door, door, door, door het kartel. Maar het is een, een mooie film van Barry Seal. Uh, over Barry Seal. Dan hebben we... Uh, ik zag een soort documentaire die heet Cosa Nostra. Niet Cosa Nostra, maar Cosa Nostra. Uh, dus een documentaire over een vrouw die een boekje overdoet over een negrangeta. Hm. Dat dus de maffiatak uh, in Italië. Mm -hmm. Ik vond hem redelijk interessant. Zij vertelt het verhaal van binnenuit over hoe het dan gaat. De toestanden de de Noster. Het is een documentaire van, pak weer een uur nog wat uh, onderaf, geloof ik. Uh, de laatste twee die ik nog een beetje wil bespreken, uh, is wat ik een hele mooie film is, uh, vind, is The Post. Ja. Meryl Streep, Tom Hanks. Uh, en dat is een film die gaat over de aanloop naar, uh, zeg maar, uiteindelijk werd het Watergate, maar dat heeft niet de Watergate. maar The Washington Post, Post de, een van de beroemde kranten van Amerika. Uh, zij krijgen allemaal uh, dossiers uit de Vietnamoorlog... waar de regering niet zo goed van afkomt. Hmm. Allerlei kanten bedreigingen. Dus ze hebben toch besloten om te publiceren. En uiteindelijk kwam het tot hoge gerechtshof in Amerika... Uh, om de schandalen van de regering uh, bloot te leggen. Het is een uh, interessant film, The Post. een mooie film. Welk uh, net? Uh, Netflix. Hmm. En tot slot op Netflix. Ik heb hem in de bioscoop gezien. Ik vond hem geweldig. They Shall Not Grow Old. Uh, dat is een documentaire over de Eerste Wereldoorlog. Gemaakt door Peter Jackson, onder een man, de man van King Kong... en allerlei mm -hmm. spektakelfilms. En dit gaat eigenlijk een beetje over zijn grootvader. <coughs> of zijn overgrootvader. Die heeft ook in de Eerste Wereldoorlog gediend. Uh, en dit is een soort documentaire. Het eerste half uur zie je eigenlijk alleen maar... een soort van documentaire beelden. En daarna krijg je die zwart-wit beelden... uit de Eerste Wereldoorlog die ze hebben ingekleurd. En ze hebben ook het audio erbij gezet. Dus, dus het, je ziet mensen in loopgraven lopen... En het is wel gruwelijk, het zit best wel guurlijke beelden Omdat het ook ingekleurd is. Mm -hmm. Dus je ziet een doodgeschoten paardje. Ook echt liggen in zo'n een zo doodgraaf. Het is niet heel fris. Maar het is een hele interessante documentaire. They Shall Not Grow Old. Okay. Die, die draait op Netflix. Uh, je, je moet eerst een half uurtje echt documentaire. Daarna begint het verhaal een beetje te leven. En uh, ik, vond het een, ik vond het een mooie film. Okay. Dus dat is het eigenlijk een beetje. nou helemaal uh... Uh, Heb jij uh, nog wat uh, klaarstaan dan? Uh... Is de paus katholiek Scheid de beer in het bos. Ten ik het wit. Uh, slaapt Dolly Parton op de rug. Mm, soms. Uh, <laughs> heeft Pinocchio een houten pik? Uh, nee. Houten leuning. <laughs> houten leuning, hè. Toch? Ja, zeker. Hey, en uh, hoe zit het met jouw uh, gymnastiek uh, waar, waar je was, was je een uh, Gymnastiek? gymnastiek je was een houten klaas uh, ja, hou op ja? ja, ja was dat niet? Nee. Geen, ik... geen zwaantje? Nee, nee, oh, nee, niet, nee, nee, nee, nee, oh God, nee. Ik heb mijn hele leven nooit gesport. Tot, Apenkooien? Uh, tot, Apenkooien vond ik altijd wel leuk, ja. ja maar je hoef je niet voor te kunnen, he? Nee, nee, nee. Dat vonden we allemaal leuk. moest je de grond niet aanraken alleen, nee. toch? Ja. Dat was het. En is dus toch een zonder dat je de grond aanraakt? Ja, Apenkooien. zoiets. ja je mocht niet uh, buiten de matten komen. Je moest altijd ergens op een toestel of op een matje. En inderdaad, wat jij zegt, niet buiten de lijn. Ja, ook, ook dat. Uh, ja, of helemaal kanten. bovenin uh, oh, in ja, het ja, wandrek ja, ja. klimmen, dat soort. Uh, maar dat werd op een gegeven moment werd het te gevaarlijk en dat mocht je niet meer doen. All right. Maar je right. kunt dus ook te ver gaan qua gymnastiek. Is dat zo? Ja, er is een jongen die heet Jeroen van der Linde Ach, die! Ja, ja die, <laughs> jij kent hem wel, uit Gorkum. <laughs> ja. uh, die heeft namelijk het officieel record verbeterd van meneer uh, van Amerikaan. Mm. Officieel en record? Apenkooien? Nee, nee die niet apenkooien. Nee, nee. Koppeltje duiken. Hoe? Huh? Deze man heeft het wereldkort koprollen op zijn naam gezet. Okay. Die is van Gorkum naar Papa terecht gegaan. Hij heeft 20 kilometer koppeltje <laughs> duiken gedaan. 20 <laughs> kilometer. Ik vraag me alleen af hoe die eruit uh, gekomen is. Nou ja, die jongen is een breakdance dus daar kan wel tegen een stootje. Mm -hmm. Maar ja, dus, dus er is waarschijnlijk een publiciteitsstunt voor weet ik veel wat. 20 kilometer koprollen. Succes ermee. Ja, ja en bedankt. Ja. ja, ik bedoel, ik weet niet. Hoe kom je dan... Uh... Ja, ik denk toch dat je een beetje mis. dat je aankomt. niet? <lacht> lijkt mij ook. Ik ook niet. Uh... En waarschijnlijk moet het ook binnen een bepaalde tijd. Hè? Lijkt me niet ja. uh, dat je daar uh, twee dagen over mag doen. Nee. Nee, dat zeker niet. Uh, Maak of jullie niet de bellen, voor een kleine poging om het... Uh, nee. Het wereldse uh, rollen. Dat lijkt me ook nog wel wat. Nou, nou, veel kop rollen in dat, een dat, uur. Dat, doe dat maar niet. Nee. Nee, doe dat, dat, dat maar niet. Maar ook, je, want ik zeg ook een beetje. Ik zal nooit vergeten, Tom Waas. Uh, die uh, presentator uit België, daar, daar ja. werk ik uh, enige tijd mee. En die, we hadden toen een serie. En dan moest hij records gaan verbreken. En toen had hij bedacht of even, moest hij uitdagingen zoeken. Mm. Toen is hij het kindersrecordboek gaan uitpluizen. waar hij wat kon halen. Er zijn natuurlijk mensen die willen aan het kindersrecordboek komen. Welke, poging, welke wereldrecordpoging kan ik verbreken? Er moet, ja. moet een ding bij een, een, een, weet ik veel, een notaris. Het moet, het moet wel echt officieel, hè? Ja, wat heet. Ja, zeker. En, heet Tom is gaan proberen het wereldrecord pizzapunten te eten binnen een bepaalde tijd. Oh my god. Het wel gelukkig. Dat ik ook nog. Hij ze al drie dagen gemist voor mij. <laughs> het is een gelukt. Oh, je meent je. En wat ik van, een week later weer je Want het is altijd gek. die denkt, hey, hé. Ja, kan ik ook. Ja, maar gaat in de gaten. Je ja. kan natuurlijk ook volgens mij opzoeken... welk gewoon net verbroken is. Nou, die, die moeten te halen zijn. Ja. Ja, je had ook het record uh, ma uh, maken. Giel Beelen, die heeft het een keer uh, gedaan. Ja. En, uh, vervolgens is er weer ook iemand later je er er je weer overheen gegaan. Ja. Het slappe gelul is van niemand leuk, maar... Zullen, ja, er, zullen ja, wij dat eens 108, proberen 108, kijken 148, 148 uur uh, radio maken. Ja, en dan... Of oh, ik oh, oh, twee uur tegenover jou... Dus <laughs> denk ik denk al... al, al, al, al 148 ja, ja, uur al kan wel Ja. <laughs> Lijkt me wel een hele mooie uitdaging... Ja, om dat een ja. keer uh, te doen, uh, zoiets. Ja, zeker. Ik 100. weet niet hoe we er dan uitkomen... met blauwe ogen, bloedneus en weet ik nog wat. Omdat we uh, 148 uur op elkaar zitten, dus... Moet kan sla gewoon slapen hier en alles. Ik deed het ja, niet. Ja. niet he? nee, ja, je ja, moet maar... niet slapen, je moet gewoon doorgaan. Ja, is een tour shift, hè? op vier af en toe. Ja? <laughs> ja, denk ik wel. Ja, ik denk het ook. Moet je de nacht ook door? Ja, ja dat denk oh ik wel. Oh my god. Ja, ga maar door. Nee. En dan, uh, Zeven dagen, uh, dagen lang, hè? Zo staan we met info. <laughs> van Tino. Ja, dat gaan we niet doen. Of nee, we er even doorheen nee. kan uh, Nee, we gaan niet het werelduurrecord nee, aan Twee uur in de week vind ik al te veel. Maar Tino, ja. een andere vraag. Ja. Hou jij van uh, stripboeken? Ja. ja. Nou ja, ik, lees, maar ik heb wel heel veel Suske Wiskus nog in de kast. Ja. Die gooi ik niet weg. Ja. Nee. En, en, en Astex en Obelis. Lucky luck. Kuifje? Ook. Ja. Kuifje, Lucky luck, Astex en Astrid's en Superman? Mm. Batman. Zou ik een verhaal <laughs> vertellen? Want er is in, in, uh, in uh, Amerika een, een, uh, een Superman-strip verkocht... Die, de, die, die Superman introduceert. Oké, okay, de eerste strip ja, over... De en aller, dat, eigenlijk ja. de allereerste uh, Superman-strip. En, en uh, wat denk je dat het opgeleverd heeft? <lacht> Ja, dat is echt parton, denk ik. Want dat kan ik zinnig bedragen. 2,7 miljoen ah. euro. Dank u wel, dames en heren. Kassa. Ja, 2, de extra comic script number 1 uh, komt uit 1938... Wow. En uh, is, uh, is uh, in het begin voor het voor dubbeltje Ja, dat tien uh, cent waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Ja. ja. Maar ik heb ze wel. Dus is als... dat een goede investering ja, fantastisch, dan? fantastisch, ja. Godverdomme. Nee, maar je, wat je dan ziet, dan zit ze helemaal ingepakt in plastic... en ja. dan komt er iemand bij en die zegt van... ja, die is not in mint condition, Hoezo? En dan zie je, ja. is een heel klein ezelsoortje bij bladzijde 3 geweest. Nou ja, jammer ja. joh. Gaat er vijf ton af. Ja, maar degene die het verkocht heeft... heeft ook nog een miljoen minst gemaakt. Oh, lekker. Dus het is een, een bijzondere investering. ik klinkt beter als een bitcoin ik denk het ja ik weet niet wat ja, dat het is trouwens doet. ook uh, bitcoin dat gaat niet goed meer Nee? Nee. Elon dus uh, ja. uh, Musk had een Twitter-bericht ja. erin gestuurd. En, uh, hoppata, Bitcoin uh, moet je niet. Moet jij geen financiële rubriek krijgen? Jaap. Ja. Zullen zullen we, ja. Zullen we dat maar niet doen? Zullen Bur we dat maar niet doen? Burgerfietsen. Ja, koper. Hoe goed is dat? Kijk, ja. moet ik je je wel even elke week vertelt waar je niet in ja. moet investeren. Nou, ja, Bitcoins zou, uh, niet, ja. niet ja. doen. Fi fietsen en in. Uh... Ja, fietsen, ja, nou. Pff. Nee, ja. ja. Dat. Dat, ja. dat dus. Um, Verder nog wat leuks, Ja. Nee, ik heb, ik heb niks. Oké. Heb jij nog een top 10 zo? Dan ga ik even een column voorlezen. Ja, lijkt me even. een ja. goed idee. Dan moet ik hem wel eventjes, uh, netjes even netjes introduceren. De column van Stijl. Go, Jerry. Een ontwrichter onderrug drijft mij naar mijn masseuse moen. De salon ziet eruit zoals een, een Thaïse massage salon eruit hoort te zien. Parasols, wildere planten die niemand thuis kan brengen. En de lichtpenetrante geur van munt en massageolie. Rustgevend tingeltangelmuziekje in de achtergrond. De Chihuahua Boomi, vernoemd naar de vorige Thaisse Force Boomie Bowl, ziet me aankomen. Ze speurt op me af en gaat op haar rug liggen om aangehaald te worden. De kleine sloerie ligt tijdens het masseren altijd in mijn nek of tussen mijn benen te slapen. Warme olie op mijn schouders en een mini-hondje om mijn ballen warm te houden. Dat is een bizar gezicht. Ik dacht in eerste instantie dat mijn hage vriendinnetje dit bij iedereen deed, maar Chihuahua's schijnen nogal kieskeurig te zijn met hun affectie. Volgens Moon. Terwijl ik me uit begin te kleden valt mijn oog op een prachtig kunstwerk van Mick Jagger. Gemaakt door collega Rolling Stone, Ron Wood. Want buiten zijn muzikale carrière heeft de gitarist inmiddels een aardige verzameling kunst gemaakt en dit is een genummerd werk. Wood doorliep ooit de kunstacademie, dus zijn werk is geen amateurisme. Moons vriend Jerry komt erbij, hij, werkt op, hij wijst me op het werk. Ik heb het hier maar opgehangen, dat ding ging ergens bij mijn zus en die was er wel klaar, maar ik hoef er niet vanaf hoor, het niet van me. Maar als iemand de goede prijs noemt, wil ik hem wel kwijt. Van aan de expositie op het Spuin Amsterdam. Ik heb er destijds acht ruggen voor betaald kunst. Hè? Goede investering. Zolang Jerry ken, bevindt hij zich in de schemer. 9 tot 5 was nooit zijn ding. En soms ging het goed. Dan kocht hij dus dure kunstwerken. En als het minder ging, ging hij even op vakantie. Nu gaat het al jaren prima met hem kleurt hij op het oog, binnen de lijntjes. In de tijd dat het hem goed ging, reed hij ook in de mooiste auto's. Hij mist dat leven niet, zegt hij. Ik had zijn BMW 3-liter, een asociale bakman. We stonden op circuit aan de bar, in de Mickey Snacks en we keken uit de Tarzanbocht. De Bocht. Tribunes vol met duizenden mensen. En er stond een mini-meter race programma, zeg ik tegen Jan Lammers. Als jij 1000 piek bij elkaar krijgt, rijd ik met mijn BMW door die race heen. Ik denk, het lukt hem nooit. Serieus, komt die gek naar vijf minuten later met het geld aan. En ik neem mijn wetenschap serieus. Dus ik rijd dwars door het halve veld heen met die bak. hakjes in de regen, drift, alles. De mensen stonden te juichen op de tribune. Dat hebben ze natuurlijk nog nooit gezien. Iedereen die wist van de wetenschap en de mickeys, die gierde dus uit. Go Jerry, go Jerry. En de marshals ja, die konden helemaal weinig doen. Ik wist hoe ik er in Noord gewoon af kon gaan. Mijn mij vangen ze niet. Ik heb die auto verstopt. Ik ben op de fiets terug naar de circuit gegaan. Krijg ik weer applaus, maar dan in de Mickey's. Krankzinnig, maar wel duizend piek verdiend. Hij mist het niet. Maar Jerry's glimlach verraadt heel even dat hij terug is op de circuit. Nu moet hij eruit om die kleine boemie te laten plassen en boodschappen te doen. Hij ziet het hondje tussen mijn benen en de feuwhouding aan slaapje doen. Ach, laat die kleine maar. Ik ga even naar de appie. Nu rustig, Lange. En als je direct is, hoort, dan weet je het, hè? Go, Jerry. Go, Jerry.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 For a road to a green-painted house In the Dutch mountains In the Dutch mountains Mountains Dutch mountains In Dutch mountains I've lost the path to the musher today on the ground and it's rolling away like a trail leading me back Like a sheep in the dust mountain. dat met in de Dutch Mountains ja we zitten een beetje in het uh, laatste gedeelte van uh, deze kant nogal uh, show um, ja is het is al bijna afgelopen ja het is bijna afgelopen maar Shit. goed uh, ja het tijd, gaat snel tijd vliegt. Uh, tijd vliegt. Tijd vliegt lol heb. Uh, goed ik denk we even een, een top tientje tje er even in duwen ja. hebben we die uh, die heb ik zo ja, ja natuurlijk hebben we een top tien ja. heb jij die nou dan moet ik even die heb ik zo <laughs> ja, god. Nee, ik heb hem hier. Ik heb, oh, een, ja? ik heb een leuk opwekkend uh, dingetje. Oké, okay. nou, vertel. Die manieren waarop het leven op aarde kan eindigen. Uh, hoe heet het? Een, een, een meteoriet. Nou, ik denk een radioprogramma... hier bij deze omroep uh, beginnen. Dat is ook een manier. Jij zei meteoriet? Even ja. kijken hoor. Wie erbij staat. Hoe is het Ja, goed. Het is wel, nou, ja. uh, <laughs> wel uh, gekscherend wat uh, ik zeg hoor. Nee, even kijken. Wat staat er op... Uh, Asteroïde staat op één. Ja, meteoriet. Ja, dat is een asteroïde. staat op één. Je hebt meteen een de top één te pakken. Oké, okay, waar gaat de wereld om in aan de uh. Uh, Ja, staat er ook. Kernoorlog. Kernoorlog. Uh. Ja. Kernoorlog staat op één seconde. De Waarschijnlijk op twee. Drie. <laughs> Drie. <laughs> ja, wat staat er dan op twee? Uh. Uh, dat geloof je niet. Uh. Ja. Donald Trump? Nee, een pandemie. Yeah, yeah, seriously. Ja. De biologische pandemie. De ja. nou ja. Dus we hebben op één hebben we dus, we dus een asteroïde die tegen ergens aanklapt. Dan op twee de pandemie. Nou, hartstikke leuk. En op drie uh, de kernoorlog. Nou, we hebben er al uh, twee gehad. Ja, de, de eerste drie <laughs> hebben we wel. <al>. Dus, uh, <laughs> we zijn wel goed in hoe de wereld naar de kloten gaat. Uh, ja. ja, we zijn niet heel... Ik bedoel, uh, droog, droogte. droogte en, uh, klimaatverandering. Ja, klimaatverandering. Ja. Ja. Oh. Uh, wat kunnen we nog meer hebben? De zonnestorm. Een zonnestorm? Wat is dat? Ja. Uh, ja, nou, nee, goed, het is een. Uh, weet ik helemaal wat. Het is wel ja, een langer... natuurkundige verschijnsel. Ja. Een zonnestorm is wel leuk, want dan. Uh, dan je krijg je een... stroomstoring. O, ja. alles, alles wat enigszins met de stekker gaat naar de kloten. Ja. ja nou, dan, dan blijft er ook niet veel <laughs> over natuurlijk. Nee, maar dan blijven we wel leven. Zijn we... Dat weet ik niet. Nee? Alle pacemaker'tjes stoppen ermee. Oh ja. Goed oh ja. goed. Uh, dan hebben we nog... Uh, <laughs> <ja>. <laughs> het is lekker opbeurend allemaal. Ook, uh, <laughs> een, weet je wat we ook met z'n dood gaan. Een zelfgemaakt zwart gat. Een zelfgemaakt zwart gat? Ja. Wat ja, moet ik me daarbij wel. voorstellen? Nou, omdat mensen zijn natuurlijk altijd op zoek met met deeltjesversnellers en toestand. Het kan ook zijn dat iemand straks in, bij de CERN in Zwitserland uh, met die deeltjesversneller een zwart gat uh, uitvindt. En dan kunnen we mm -hmm. met z'n allen invallen. Ah, Oké, okay. ah. hm. nou ja. Een soort drijfzand, maar dan. Uh... Waar je niet meer uitkomt. Nee. nee. Um, wat hebben we nog meer? Um, ja, die staat er toch op 6 Nou, IT. E. De buitenaardse nee, invasie. De buitenaardse invasie, ja. Ja, dat vind ik. Dat... Ja, dat vind ik dat... Ja, je weet het ja, nooit ze hebben, ja. In mars hebben ze daar uh, wel wat onderzoek naar gedaan. En er blijkt toch wel wat leven geweest te zijn. Dus ja, geweest. Je weet het nooit. Nee, ja. ik ben ervan overtuigd dat er leven is. Somewhere. Ja? Ja, ja dat geloof ik wel. Uh, wat, wat er ook op staat, is artificial intelligence. Hè? We zijn allemaal bang dat we worden opgegeten door, uh, door computers straks. Die zijn, worden snel, zijn dan nu al nu slimmer dan wij. Ja. Terminators, killer ja. robots, ja. dat soort uh, blauwekoms. Dat ja. ja. heet de singularity met een mooi woord, maar de artificial intelligence gaat er over ons heen straks. Nou, ja. ik denk dat dat, wel een, dat, dat geen uh, rare gedachte is. Maar het is toch een lekker beeld dat er was voor? Kernorlogie, toch? Uh, artificial intelligence... Nou, dat is in ieder geval of een storm. Uh, we gaan nu uh, lekker een uh, uh, met <laughs> halen. Prettige ik... kerstdag. Bedankt, laten we hopen dat we hem halen. Ja. Ik zei al, gekscheren met een radioprogramma doen als deze. En uh, onzinnige dingen doen. Dat kan ook aan het einde van. Uh, nee, ja, dat tot nu niet. Nee, ja, nee, dat is niet het einde. Nee. Laten we maar gewoon nationaal toe gaan. Ja. En, uh, het en dan moet je horen wat er allemaal voor leuke dingen gebeuren. Ja. Ja. Okay. Ah, het is toch een reden om Koekoe. dan toch maar een krantenwijk uh, te gaan doen, denk ik. Vanmiddag. Ja, gelukkig wel, wel, ja. <laughs> <laughs> ik, uh, maar niet lezen, hè? alleen weg. Nee, als je het gaat lezen, wil je word je. Ja, dan word je al erg ja. depressief van. Dat moet je niet doen. Dus Nee, Vergeet het nieuws en ga gewoon lekker iets leuks doen vanmiddag. Juist. Van of zo. Nou kan ja, nou komen we ergens. Ja. Ja. Toch eten, broodje. Ja. Of een mee. ijsje eten. Maak het, maar ja, maak het gezellig. Ja. Uh, ja. Ik heb er verder weinig aan toe te voegen. Zullen we in gepaste stilte dan maar gewoon afscheid nemen? lijkt ja. mij een goed plan. Dus de laatste 15 seconden zijn gewoon stil. Dag! Waarom is het dom?